4 uur. De Radio 1 Sportshow. Dusara Carrasso en Tom van Hekken. Goedemiddag. Langste etappen in de tour. Zo hard fietsen ze niet eens. En toch verwachten we komend uur al de finish. Bart Voskamp is zo weer onze touranalist. Maar eerst is hier het NOS nieuws met Dorald Megens. Op internet is een filmpje opgedoken van de Nederlandse man die in november in Mali werd ontvoerd. En zegt dat hij in handen is van Al-Qaeda en dat het hem goed gaat.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 De partij van president Poetin had het wetsvoorstel ingediend. In de Doema waren er maar een paar tegenstemmers. Tegenstanders zeggen dat de wet onderdeel is van Poetins beleid om de vrijheid van burgers in te perken. Saba en Sint-Eustatius krijgen windmolens. Die kunnen voorzien in een derde van de energiebehoeften. Nu zijn de eilanden voor hun energie aangewezen op geïmporteerde dieselolie. Minister Verhagen heeft tijdens een werkbezoek financiële steun toegezegd. De zes turbines zijn bestendig tegen de zware orkanen die het Caribisch gebied geregeld teisteren. Bonaire heeft al windmolens, die wekken een derde van de benodigde energie op. Curaçao moet financieel orde op zaken stellen. Voor 1 september moet daarvoor een goed plan op tafel liggen. Zo eist de Rijksministerraad, die raad bestaat uit het kabinet... en de vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Curaçao krijgt een aanwijzing, omdat de begroting niet op orde is. Thailand gaat tegen dat besluit in beroep. Het begrotingstekort van Curaçao viel over 2011... bijna 160 miljoen Antilliaanse guldens hoger uit dan verwacht... Door de aanwijzing kan Curaçao nu bijvoorbeeld niet zomaar Leningen afsluiten. Er is een plan voor een nieuw orkest in Zuid-Nederland. Het Brabants Orkest en het Limburg symfonieorkest zijn het eens geworden over de oprichting van één symfonieorkest... voor de drie zuidelijke provincies. Het moet twee vestigingsplaatsen krijgen, Eindhoven en Maastricht. Jaarlijks kan het orkest zo'n 240 optredens geven... in volledige of kleinere bezetting. De Raad voor Cultuur gaat het plan nu bekijken. Dan het weer nog vanmiddag opklaringen, maar ook buien, plaatselijk met onweer. Het is 18 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond geleidelijk minder buien, morgen weinig verandering. Dat betekent bewolkt buien en kans op onweer. Zondag is het iets minder buiig. Aan de b verkeersinformatie Het is niet drukker dan normaal. Op vrijdag er staat 70 kilometer file in totaal. Rond Rotterdam en Den Haag staan nauwelijks files. Rond Utrecht en Arnhem is er wel vertraging. Verder vallen de files op op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel staat 6 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Afriet-Volendam en de Koentunnel 5. Op de A10 Zuid tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 5 kilometer richting Amersfoort na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... En bij Arnhem is de druk op de A50. Arnhem-Os, verknoopt wijk e staat 8 kilometer op de A325. Arnhem richting Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen, 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever. Wat jij elke dag met je euro's doet of niet doet, maakt een verschil.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 Vijven renners op kop, ze hoeven nog maar een klein beetje te klimmen dit uur. Gio Lippens. Gisteren keken we naar een korte etappe waarin van alles gebeurde. En vandaag kijken we naar een lange etappe waarin, vertel het maar. Helemaal niets <laughs> gebeurt. Want uh, gisteren zat ik echt op het puntje van mijn stoel. Kon ik het nauwelijks meer bijbenen, bijademen. Bijna aan de zuurstof daar uh, op hoogte op uh, Latoussvier. De aankomst waar we gisteren waren. Maar vandaag, ja, een uh, opwindend begin. Want uh, twee kolletjes van de eerste categorie, die zorgden toch wel even voor. wat opwinding, een uitlooppoging van Peter Sagan in de groene trui... Vorige opwinding, Maar nu is het allemaal rustig. Het is kalm in het peloton. Het peloton heeft een baaldag genomen. Die denken, ach, morgen weer een dag. Want dan gaan we naar Kapdak. Ze kunnen de zwembroeken alvast uit de koffer halen. En onder de wielenkleding aansteken. Want het is prachtig weer daar. Dat hoorden we al van Marco Verhoef. Het peloton doet het dus rustig aan. De koffers zijn nog niet gepakt. 12 minuten en 6 seconden is het verschil met die kopgroep. 26,9 kilometer nog te rijden. Dat klimmetje dat komt eraan en dan. Hoop ik maar dat het een beetje vuurwerk wordt. Zeker daar vooraan, Sebas, waar jij zit. De nervositeit neemt in ieder geval wel toe hoor, in uh, de kopgroep. De uh, renners die uh, de ruggen allemaal weer wat gekrond hebben. De vijf man vooraan. Gauthier, de kleine man van Europcar. Die bijzonder succesvolle ploeg. Die natuurlijk met Roland uh, gisteren de hoofdprijs behaalde. De dagzege behaalde. Veuclear, niet te vergeten, uh, de ritzege behaalde. Dus misschien wel gewoon drie op een rij voor die ploeg. Wie weet. Miller, Piro, Egor Martinez en Robert Kieselowski. Er wordt wat minder gepraat onderling. En als je dan uh, zo'n beetje de ploegleiders afgaat. Die uh, allemaal achter de kopgroep zitten en je kijkt. Zo is naar binnen in die auto's. Dan zie je dat de meesten toch ook wel continu... met de communicatie in de hand zitten... om de renners door te geven waar we precies zijn. Nou, dat is in Silon 199,5 kilometer afgelegd. 26,5 kilometer nog te gaan. En wat natuurlijk de tactiek moet gaan worden strakjes... als we dadelijk die Côte d'Ardois overgaan... van de top op 18,5 kilometer van de finish ligt. We zijn in de Ardes. We hebben de ronde gepasseerd in deze langste etappe van de Tour. Die wat vroeger eindigt dan normaal... En dat heeft alles te maken met het feit dat het vakantie is geworden in Frankrijk. En ze op die manier hoopten dat de Tourcaravaan niet in al te grote files komt te staan. Maar we kregen er straks al een blik op de snelweg. En raad is, ja hoor, die stond al helemaal vast. Is sponsor de Tour de France. We de Radio 1. De De Tour. Op 1. Oudere jongeren kennen dit ook nog in de uitvoering van Thelma Houston, maar die was iets rustiger. Dit was de wilde uitvoering van de Communard. Radio 1. Sportzomer tweet. Luc Iking, heb je er ja. nog geen genoeg van, eigenlijk, van al die Twitter berichten? Twitter? Nee, nooit. Nee. nooit. Nee. Nee. Nee. we nee. geven we jou een overdosis deze zomer, ja, dan nee. had het vanzelf. Ja, maar op. Wat er vandaag ook weer is gebeurd, is echt fantastisch. Een Twitter fitty, tussen de wielrenvrouwen. Ruzie is dat, hè. Echtgenoten van Froome. En Wiggins, die hebben elkaar gisteravond in de digitale haren gevlogen. Froome wilde wegrijden tijdens de etappe, maar moest blijven om Wiggins te helpen. En Michelle. Count is de vrouw van Froome en die tweet na de etappe meer dan teleurgesteld. En daarna verweet ze anderen misbruik te maken van de loyaliteit van haar man. De vrouw van Wiggins liet dit natuurlijk niet op zich zitten en twitterde het volgende bericht. Ik zie Michael Rogers en Richie Port als voorbeelden van profs die echte onzelfzuchtige inzet tonen. Nou, Froome noemde ze dus niet en daarop reageerde die Michelle Count weer als volgt. Typical. Nou, en toen was het dus hommelers op Twitter. De meeste mensen die zijn toch voor Froome, want ja, die wilden aanvallen... maar mochten uiteindelijk niet. De vrouw van Wiggins die krijgt er ook flink van langs. Uiteindelijk haalde de vrouw van Mark Cavendish... de, uh, de angel een beetje uit de ruzie. Zij tweet op... @pidatod. ga toch lekker puzzelen. Nou, ja, dan gaan we weer. Na eh, Wout Poels, Maarten Tjalingi, Robert Gezing, Bauke Mollema, Liewe Westra en Rob Ruig is er opnieuw een Nederlander die niet meer verder kan rijden. Tom Velers kon niet verder na een zware etappe van gisteren. Hij tweette gisteravond al, dit was een van de zwaarste dagen uit mijn wielencarrière. Afzien zegt, nu hopen dat mijn lichaam goed herstelt. Truste, nou ja, dat is dus niet goed hersteld. Als je opgeeft, dan krijg je via Twitter nog een uh, hart onder de riem slash schop na. Je wordt dan namelijk trending topic. Suzanne Steveling is echt een enorme fan van Velers en tweet via suzanne. Stevelink. Heel erg jammer dat Tom moest opgeven vandaag. Zijn lichaam was niet voldoende hersteld naar de hel van gisteren. En Jesper Havekus bedankt Tom Veles voor de sterke optredens in de sprint. Dat belooft nog wat voor de komende jaren, denkt hij. En Ed Robert-Erik vraagt zich af of de caravaan straks Parijs binnen rijdt zonder Nederlander. Wat is het eigenlijk, vraagt hij zich af. Zwakte of gewoon idiote pech? Hummeltje heeft de scheid aan. Ja, dagelijks rubriek over voor door en van Kenny van Hummeltje. Kenny had een lastige dag gisteren. Uh, hij, hij zat in de bus naar, naar het hotel. En wat treft hij daar aan volgens zijn eigen Twitter? Een volgelopen bad. Had Johnny Hoogeland vast uh, aangezet? Bedankt, Rooney, twittert Kenny. Veel complimenten voor Kenny die zo'n 20 seconden... voor de tijdslimiet binnenkomt. Rosier van Meer die vraagt via haar Twitter of het bad al was afgekoeld... toen Kenny eenmaal in zijn hotelkamer was. En Nico Camping die was gisteren op de berg. Hij heeft Kenny nog een setje gegeven... en tweet nu dat hij een blij gevoel heeft. Kenny deed vandaag trouwens ook nog mee aan de tussensprint... voor de punten natuurlijk. Daarin staat hij 15e. Hij heeft slechts 108 punten achterstand op de nummer 1. Dus wie weet, het kan nog. Op Twitter vindt iedereen het echt prachtig. Het Rob van Eindhoven zegt wat iedereen denkt. Kenny van Hummel is een eindbaas. Hummel, je heeft de scheid aan. Tot slot nog even traditie de traditiegetrouwde uitspraak van de dag... op de Maarten Ducro Uitsprakengenerator te vinden op twitter.com slash Maarten Ducro. komt hij. Het hele peloton is in de staafmixer gegooid. Het past wel in het beeld van deze tour. En dat was hem weer. Luc ik dank je wel voor je onuitputbare energie. We hebben <laughs> ons nu alweer op het Twitter. En vooral Froome en Wickens, dat heeft ons ah, veel inzicht gegeven. Dat zijn de eerste de dames, Er is, is in het, dus wel dergelijk het... wat aan de hand. Heerlijk. We gaan naar Frankrijk, want uh, Joors van den Berg, jij noemde de naam uh, Tom Velers, de man uh, die als hoogste eindigde tot nu toe als Nederlander in toeretappes in deze tour. Maar uh, hij zei het al gisteravond zelf via Twitter. En vandaag heeft hij het niet gered. Joors van der Berg, jij staat naast hem, hè? Ik sta naast hem. De etappe is nog bezig. De Argosbus staat al geparkeerd in de finishplaats. En daarnaast zit Tom Velers. En Tom, je zit te balen, hoorde ik je net zeggen. Ja, dat lijkt me ook wel logisch, toch? Of niet? Ja, klopt. Uh, grote ronde, en tour. Uh, wat van koers dan ook verlaten. Uh, is... Uh, ja, dat is niet leuk. Nee. Doet pijn? Ja. ja. Zesde, vierde, derde... Maar dan zo de Tour verlaten, terwijl er morgen en de komende week nog gesprint gaat worden. Dat is eigenlijk ontzettend jammer, hè? want jij had de Tour misschien voor Nederland nogal een, een mooi staartje kunnen geven. Ja, misschien. Maar uh, ja, dan moet je er natuurlijk wel eerst aan toe komen. En uh, in dit geval uh, uh, gaat die ballon niet op. Ja. Terug naar gisteren. Een van de zwaarste dagen uit je carrière. Is dat te veel geweest voor jou? Uh, ik denk dat, dat, uh, dat me dat de das omgedaan heeft inderdaad. Uh, daar ja, echt slecht van geweest vannacht en, en gewoon niet van gesteld. Dus echt, uh, wat, wat bedoel je precies met slecht van geweest? Je kon niet slapen, de benen waren onrustig, pijn? Uh, nou, nee, mijn hele lichaamverslag. Uh, ik zal niet in details trainen. Want dat oh, doe gerust, rust. doe het gerust. <laughs> nee, dat is beter van niet. <laughs> ja, je lacht nu, maar eigenlijk is het helemaal niet leuk. Je bent hier uh, met een leuke tour bezig, je, je sprint, je krijgt de kans plotseling omdat Kittel er niet meer bij is. En dan toch ook hier weer een Nederlandse renner op deze manier eruit. Het gaat niet zo goed met het Nederlandse wielrennen in de tour, hè Tom? Um, ja, door behoorlijk wat pech en zo, uh, zijn er uh, natuurlijk veel jongens uh, uit de koers moeten gaan. Uh, voor mij is het geen pech, uh, het is meer uh, uh, een kwestie van niet herstellen en, uh, en, uh, en uh, gewoon ja, net niet te kunnen tubben aan, uh, aan de goede klimmers en aan de, aan de jongens te volgen, dus uh, uh, ja, vallen is net, is net zoiets wat niet leuk is hè, om, uh, om zo de Tour uit te gaan. Dus, uh, uh, ja, al met al doen we ons best. Uh, we proberen het maximale eruit te halen. Als je een sporter een beetje kent, uh, ja, sporter in Hartenieren, of dat nou uh, met zwemmen, met uh, basketbal, met, uh, met wielrennen is. Uh, je wilt het maximale eruit te halen. En, uh, en dat is winnen. En, uh, uh, misschien komt een van de Nederlandse jongens daar deze, deze dag nog aan toe. Uh, ik hoop het van gans hart. Uh. Heeft het wel naar meer gesmaakt, je Tour de Buurt? Ja, ja, dat zeker. Ja. Tom Velers will be back. Volgend jaar dan, hè? Dankjewel, Tom. Goede reis terug naar Nederland. Dankjewel. Elf Nederlanders zijn er nog over. Op weg naar Anonet Daviesjeu. Nog zo'n 20 kilometer voor de koplopers, Gio 20,6 om precies te zijn. Die koplopers zijn inmiddels dus bezig aan die Côte d'Adois. Sebastiaan vertelde dat ze juist al 11 minuten en 52 seconden... is hun voorsprong op het wandelende peloton... waar ze zich absoluut nog niet druk maken. Nee, dat zullen ze echt pas doen. Ja, misschien als ze straks ook dit klimmetje oprijden. Terwijl er nu een supporter met ontbloot bovenlijf... en een vikinghelm op zijn hoofd... dan denk ik dat ik wel weet waar die vandaan komen. Bijna onder de wagen rijdt van een van de toerdirecteuren. Uh, dat kan hij maar beter niet doen, want uh, dan eindig je toch wel heel sneu op het Franse asfalt. Maar uh, het gaat allemaal net goed. Ja, dat krijg je natuurlijk. Zeker op zo'n uh, dag dat het warm is, zon Dat de gekte een beetje toeslaat in de hoofden van die supporters. Dan willen ze nog wel eens mee rennen op zo'n heuveltje. Vijf man dus aan de leidingen. krijg ook net de melding dat Theo Bos weer een klein beetje terug is in het peloton. Maar hij sprint weer mee in de ronde van Polen. Wordt derde daar achter. Wopis en Swift voor Benatti, voor Kjatkowski. Nou, in ieder geval Theo Bos dus weer meegesprint in de ronde van Polen. Maar hier, hier zullen we het voorlopig even zonder Nederlanders moeten doen in deze etappe. Want die vijf, die gaan het straks uitmaken. En die vijf rijden dus op de Cote d'Ardois, waar heel veel publiek is samengekomen. Ja, ook mensen die meerrennen natuurlijk, maar ook een aantal Fransen... Die zeg maar, wat vuurwerk hadden meegenomen. Wat rookbommetjes in de kleuren van de Franse vlag. Goeiedag, wat stonk dat? Maar daardoor zagen we eventjes echt geen hand verhogen. Maar nu zien we in ieder geval weer dat de vijf in ieder geval nog bij elkaar zijn. Gauthier, Mille, Millen, Martinez Martinez en Kieserlowski, En dat ze beginnen aan de laatste 20 kilometer... betekent dat er nog anderhalve kilometer geklommen moet worden. Klim die wel aardig goed loopt, hoor. Hij is ook ingedeeld in de derde categorie. Dus zeg maar erop één na makkelijkste categorie. Maar ja, als je er al zo'n lange dag op hebt zitten met dat... Een hele snelle begin waarin ze echt hebben moeten knokken om weg te komen. En je moet nu dan geconcentreerd ook tussen dat publiek doorrijden. Is het niet al te gemakkelijk. Egoy Martinez, die al eens een rit won in de Ronde van Spanje, voert het tempo aan. Dat gaat toch behoorlijk hard. Net iets boven de 30 kilometer per uur. Prachtige klim, prachtige natuur. De uitlopers hier, of eigenlijk het begin van de Ardèche. Maar uh, geen van de vijf vindt dit een uh, mooie gelegenheid om aan te gaan vallen. Want ze zitten nog altijd bij elkaar. Bart Voskamp, we kunnen het over de etappen van vandaag hebben... maar laten we het er ook nog even over gisteren hebben. We hoorden net uh, de Twitter-rubriek van uh, Luc Iking... dat uh, mevrouw Vroem en mevrouw Wickens wel uh, enige problemen hadden gehad. In de commentaren deden ze het allemaal keurig natuurlijk, Sky. maar. Uh, uh Natuurlijk, zo'n Twitter zegt niet alles. Maar het geeft toch wel aan dat er ergens dat ook wel iets. een beetje uh, aan het schuiven is in die ploeg. Een beetje de rand van de journalistiek die we hier opzoeken, Maar uh, het zijn toch berichten? Ik bedoel, uh, ik, ik neem aan dat die rennen s'avonds hun vrouw aan de telefoon hebben. of in ieder geval contact hebben. En dan, uh, kijk, als die Vroem heel uh, tevreden was over de gang van zaken. dan uh, werden er denk ik niet zulke dingen getweet. Dus ergens rommelt het misschien wel. En, en los wat precies de journalistieke waarde ervan is. Uh, als puur sporter zal die Vroem toch in zijn bed. Uh, er werden al vragen aan hem gesteld. Denkt u niet later dat u spijt heeft dat u de in 2011 en de Tour in 2012 niet gewonnen heeft... terwijl u hem had kunnen winnen? Dat soort vragen komen er natuurlijk steeds meer. En het lijkt me terecht. Uh, kijk, hij, hij rijdt nu goed. En als je nu de Tour kunt winnen, kijk, volgend jaar weet je het niet. En je gaat later nee. zeker spijt hebben, al wint hij de Tour misschien nog twee of drie keer... Ja, dan had hij hem liever drie of vier keer gewonnen. Dus het zijn, het zijn relevante dingen dat je, je af moet vragen van in hoeverre je dit uh, mag doen. Maar goed, we hebben de Pyreneeën nog, dus hij heeft laten zien dat hij beter is. En dan kan het straks misschien op een hele uh, eerlijke manier doen. Als hij meespringt met een aanvaller en Wiggins past... Ja, dan geloof ik toch niet dat hij zijn benen moet stilhouden. En, en hoe, hoe, hoe duid jij wat er gisteren nou is gebeurd? Want Tom zei het al, ze hebben het keurig gedaan in de commentaren. Er is een heleboel mist opgetrokken. Weekend zei het was te druk. Ik hoorde niks over mijn oortje. Even later deed het oortje het niet. Ja, maar dat is mooi met de moderne communicatie. Je kunt gewoon zeggen dat het niet functioneert. Ze rijden natuurlijk dicht bij elkaar en uh, volgens mij was het echt wel een, een demarage die hij plaatste. En, ja, en, en is hij gewoon teruggefloten? En is hij gewoon teruggefloten. Kijk, hij demoreerde om, om, om wat winst te pakken op Evans. Nou goed, uh, dat kan zijn, maar ja, volgens mij is de, moet de communicatie zo duidelijk zijn... dat je ook moet weten wat, uh, hoe goed Wiggins wel of niet zit. Is ja, dat ja. trouwens, want jij hebt vaker natuurlijk in de Tour verkeerd... is het voor het eerst dat vrouwen zich er nu mee gaan bemoeien? <laughs> Uh, van nou, dan? ik denk dat de vrouwen van zich wel vaker met zaken bemoeien. En dat zal niet alleen bij het fietsen zo zijn. Maar uh, <laughs> no. dat terzijde. Dus, maar alleen, dan ja, in nu, het nu, openbaar? Ja, kan je je dat herinneren dat dat eerder nee, is gebeurd? Nee, maar goed, in mijn tijd was er nog geen Twitter. Ga. We gaan nog eens even naar de koers, want het is een klein Dus Ze zijn bijna boven, Sebas. Ze zijn uh, bijna boven inderdaad. De vijf koplopers van de dag onder aanvoering van Kieseloski. Die nog even aanzet en de puntjes meepakt. Daarachter Perrault. Dan uh, in derde positie Egoi-Martinez-Miller. En Gauthier als vijfde over uh, de top heen van deze Cote Dat Betekent dat we 18,5 kilometer te gaan hebben. En eerder vandaag dacht ik op een gegeven moment bij mezelf... Goh, wat is het rustig eigenlijk. Wij reden eigenlijk uh, zo'n nu en dan kilometers lang. Zonder dat we heel veel publiek langs de kant van de weg hadden. Maar ik weet wel wat dat publiek is gebeurd. Bleven. Zij staan allemaal hier. Want hier staan ze echt rijen, rijen dik. Ook veel Nederlanders trouwens. Met nogal wat steunbetuiging aan het adres van de Rabobank Nog maar met uh, vier man in de koers. Maar niemand vertegenwoordigt uh, in de kopgroep van vandaag. Wel een ander oranje klant dus. Dat is die Egor Martinez. Maar dat is, dat is het Baski's oranje. De Cote d'Ardois zit erop. De finale ja, is toch eigenlijk zo langzaam maar zeker wel begonnen. Want we zitten in de laatste 18,5 kilometer. Maar zowel Gauthier als Miller als Perrault als Martinez, als Kieselowski deze beklimming niet aangegrepen om een aanval te plaatsen, Gio. Het zal ook niet in het peloton gebeuren, want het peloton rijdt strak tempo omhoog. Die zijn ook net begonnen aan die Côte d'Ardois, waar dus Kieselowski en Perrault als eerste bovenkwamen. En in het peloton daar zie je gewoon eigenlijk weer het vertrouwde beeld van de bergetappes die we de afgelopen dagen hebben gehad. Dan zie je Edwald van hagen die een gestaag tempo rijdt bergop. En de rest volgt gewoon dat hele treintje van Wiggins, dat zit daar zo'n beetje beetje omheen. Al die knechten, al die mannen die hem moeten beschermen, die rijden daar om hem heen. Een uh, groot peloton natuurlijk. Uh, we kijken weer naar de achterkant van het peloton. Jawel, Thomas Vukler helemaal aan de achterkant van het peloton. Die zal toch langzamerhand wel een beetje gaan duimen voor zijn ploeggenoot daar in die kopgroep. Maar het zou toch wat zijn, zeg, als uh, die Gauthier dadelijk de etappe wint. Dan is het gewoon, u kent het spelletje misschien nog wel, drie op een rij. Maar dan is het gewoon drie op een rij voor Europcar. Want uh, de twee voorgaande etappes zijn gewonnen door mannen van Europcar. Eerst was het Veucler en gisteren was het Roland. En dat zou kunnen betekenen dat als nu dan deze Gautier gaat winnen... dat ze bij Europcar gewoon meteen de, de toeren... dat ze daar een dikke strik omheen kunnen doen. Dat dit een geslaagde Tour de France nu al is voor hun. Maar zelfs als die Gautier niet gaat winnen... dan hebben ze al een fantastische tour achter de rug. De vijf dus nog steeds samen, die blijven lekker bij elkaar zitten. 11 minuten 21 is het verschil met het peloton... en we hebben nog precies 17 kilometer te fietsen. En nu de muziek. Boys, Boy brengen ons bij de klok van half vijf. En dan krijgt u het nieuws van Dorald Megens. De voormalige Bosnische servische generaal Mladic is ontslagen uit het ziekenhuis... en teruggebracht naar de VN-gevangenis in Scheveningen. Hij was gisteren opgenomen nadat hij op de zitting van het tribunaal onwel was geworden. Een medisch onderzoek is niets ongewoons gevonden. Volgens een woordvoerder gaat het proces tegen Mladic maandag verder. De Nederlandse toerist die in november werd ontvoerd in Mali... is te zien in een video die op YouTube is verschenen. Hij zegt dat hij goed wordt behandeld. Ook een Zuid-Afrikaan en een Zweed die werden ontvoerd zijn in dat filmpje te zien. Ze worden vastgehouden door een beweging in Mali die banden heeft met Al-Qaeda. ABN Amro heeft al de hele week problemen met internetbankieren. Rekeninghouders kunnen niet altijd zien of bedragen zijn bij of afgeschreven. Woensdag dacht de bank nog dat het probleem was opgelost... maar dat blijkt nog steeds niet het geval. En hoe lang de storing gaat duren, dat durft ABN Amro niet te zeggen. En Saba en Sint-Eustatius krijgen windmolens die kunnen voorzien in een derde van de energiebehoeften. Nu is de voornaamste energiebron geïmporteerde dieselolie. De zes turbines zijn sterk genoeg om de zware orkanen in het Caribisch gebied te weerstaan. En minister Verhagen heeft financiële steun toegezegd. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de B verkeersinformatie. Er staan minder files dan normaal in deze periode van het jaar. Het is wel wat druk rond Utrecht en Arnhem en er zijn problemen op de ring van Rotterdam. Op de ring van Amsterdam staat op de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel een file van 6 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. En op de A10 Zuid en Oost is een lange file richting Amersfoort... tussen Geuzenveld en Knopend meer 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer open. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda. Voor Knopend plein staat 3 kilometer file. Daar is de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland dicht...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 Maar dan nieuw? Natuurlijk. De Skoda Tourmodellen. Nu met een voordeel tot ruim 4100 euro. Kijk op skoda.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De finale van de twaalfde etappe. Daarin zijn we aanbeland met Gio Lippen, Sebastian Tiberman en onze analist Bart Voskamp. Komend half uur de finale, Gio Lippens. Op wie zet jij je kaart eigenlijk? Ja, wie zet ik mijn En Normaal gesproken zou ik misschien wel zeggen David Miller. Hij is de enige die weet wat het is om een etappe te winnen in de Tour de France. Sterker nog, hij heeft er al drie gewonnen in zijn carrière. Eentje dus waar Michael Bogert zelf nog bij betrokken werd. Die werd toen derde. Hij vertelde het al eerder in deze uitzending in BG. En uh, even kijken hoor, want ik zag nu net wat beweging daar in het peloton. Een van de mannen van Liquigas die daar naar voren sprinten bij dat uh, coachje. Maar uh, men uh, vergunt ons nu weer een blik op de kopgroep helaas. Maar goed, in ieder geval, Miller weet dus wat het is om te winnen, maar ik zei het al, Gauthier kan drie op een rij spelen voor zijn ploeg, Egoi Martinez. Ja, nog nooit iets gewonnen hier in de Tour, wel een etappe zeggen in de Vuelta, misschien is hij het wel. Ik zou het niet durven zeggen, laat ik maar, maar gewoon mijn geld gaan zetten op de oudste man van allemaal, op David Miller, misschien omdat ik het ook wel een beetje hoop. Maar goed, die vier, die vijf, moet ik zeggen, vooraan 11 minuten en drie seconden is het verschil met het peloton, 11,7 kilometer nog. Sebastian zijn we er. Ze zijn nog altijd bij elkaar, Miller, die het tempo aanvoert, handel op de remgrepen, zitten in het zadel. Gauthier komt uh, uh, aan de rechterkant hem voorbij. Miller rijdt bijna de bermin in zelfs. Zo erg zit hij aan de linkerkant van uh, de weg. Gauthier, hele korte beurt voor hem. Die kleine man in het groen van Europcar, Dan uh, in dat geblokte shirt van Aje de Zer, die Franse sponsor, is het Jean-Christophe Perrault. De mountainbiker, terwijl we Quintana inrijden, nog 11,5 kilometer te gaan hebben. Ook voor hem een kort beurtje. de kiesel nummer 5 dit jaar van de Waalse Pel. Goed in vorm. Gisteren ook al meegedaan in de ontsnapping. Dus vlak ook hem niet uit. Hij heeft ook een kort beurtje. Acht zijn allemaal korte beurten. Terwijl we door dat mooie, prachtige, klein, uh, historische dorpje heen rijden. En Egor Martinez inmiddels ook zijn beurt heeft gedaan. Bovenop die dacht d'Ardois. Daar was het gevaarlijk. Ik snap ook waarom niemand daar gedemarreerd was. Alle ploeg hebben tegenwoordig wel uh, medewerkers vooruit rijden over het parcours. Daar waarde de wind heel hard en heel erg in het nadeel. helikopter vlogen uh, lange tijd naast de kopgroep en zorgden voor nog meer wind. En dat zorgde er ook voor dat dat er een paar tuinstoelen de weg opwaaiden. Gelukkig net achter de kopgroep. En mijn motar in nee, Wuyckens, die was alert genoeg om er doorheen te sturen. Wat zal je gebeuren, zeg. Dat er een paar tuinstoelen ervoor zorgen dat, zo uh, dat er een valpartij plaatsvindt in de kopgroep. Dat gebeurde gelukkig net niet. En dus kunnen ze dadelijk gaan strijden om de dagzegen in Anon. Nog een dikke 10 kilometer dus voor Gotje, Miller, Perrault, Egor, Martinez en Robert Kieselowski. De weg is gedraaid. De wind waait nu mee. Maar nog geen aanval te zien bij de vijf. Bart Voskamp, is het uh, covid kijken als we naar die vijf kijken? Of kun je iets zien aan de manier waarop ze beurten afwisselen... Uh, korte beurtjes rijden of dergelijke? Nou, er is niet zoveel aan af te zien. Iedereen uh, doet nog netjes zijn werk. Uh, ze doen hele korte kopbeurtjes. Dus dat betekent dat ze weten, we blijven wel weg. We hoeven niet meer hard te rijden. Dus ze proberen de benen zoveel mogelijk te sparen richting de finale. Ik ben benieuwd uh, wie de eerste is die gaat. Want kijk, als je nu al gaat op 10 kilometer, verwacht niemand het. En als je goede benen hebt... Ja, wie gaat het dichtrijden? Degene die het dichtrijdt, ja, die, die draait zichzelf natuurlijk ook de nek om. Dus ik ben benieuwd. Het zal uh, denk ik niet zo heel lang meer duren. En Gio Lippens zet zijn kaarten vooralsnog op David Miller. Doe jij dat ook? Ja, die ken ik ook nog wel een beetje. Kijk, dat is iemand die weet uh, hoe het is om een grote koers te, uh, te winnen. En, uh, hey, je moet maar in een situatie zitten voor het hele wereldpubliek. En, en je kunt winnen en je zit mee. Dat gebeurt niet vaak. Ja, dan moet je natuurlijk stalen zenuwen hebben. En dan uh, moet je het slim aanpakken. Dus uh, ik, ga wel, uh, ik ga hier wel aan mee. Jij gaat daar wel in mee. Nou, wij gaan rustig kijken naar dit beeld. En als er aanleiding is, dan zijn we er meteen weer bij. Crystal Fighters met Plage. En het feit dat we die plaats helemaal konden draaien, Sebastian en Guillo, dat betekent denk ik dat er niemand weggereden is bij die vijf. Nee, bij die vijf is niemand weggereden. Bij het peloton is niemand weggereden. Drie man van Sky voor Bradley Wiggins. En die vijf die ploeteren eenzaam voort op vrijdag de dertiende. Laten we het niet vergeten. Ik bedoel, we hebben al genoeg ongeluk gehad in deze Tour. Laten we hopen dat het vandaag eens een keer zonder kleerscheuren verloopt. De laatste die trouwens won al een tour -etappe op vrijdag de dertiende... was Tom Bonen. in 2007. In boer massa Massasprint voor Oscar Frere en Erik Zabel. En ik kijk weer naar Van Boven uit naar uh, dat uh, kopgroepje. Ja, daar zie ik ze nog steeds. Alle vijf bij elkaar zitten, Sebas. Maar zij zitten in de finale terwijl het peloton nog een kilometer of veertien te rijden heeft. En in de finale gebeurt voorlopig nog niets. Nog niet gescoord. Niet tijdens de plaat. Net 0-0 zou je dus nog kunnen zeggen. Het is nog steeds afwachten bij Gauthier Miller, Piro, Egoy Martinez en Robert Kieselowski. Wegloopt naar beneden. We denderen als het ware richting Anonet. En dan gaat hij weg aan het relief te zien. Dadelijk dus weer omhoog. Tourorganisatie, organisatie waarschuwt ook nog voor uh, veel rotondes en toch wel een paar lastige bochten in de finale. We gaan het zo allemaal bekijken. Terwijl Cyril Gauthier even aan moet zetten om weer uh, plaats te nemen in het laatste wiel. En niet gelost te worden in uh, deze uh, toch wel behoorlijke pittige afdaling nu. Want nu is het echt linksom, rechtsom, linksom en rechtsom. In de richting van Annonay. Maar ze zijn nog altijd met Survivor bij 1. Bart Voskamp, de finish, een paar dagen geleden hadden we die etappe met Dave Venijns en Sanchez voor de Rabo. En toen won uiteindelijk die Veukler, omdat hij gewoon het meeste over had. Gaat nu ook degene winnen, want het loopt weer een beetje venijnig op, het laatste stuk. Vertrouwen ze er allemaal op, denk je? Nou, zoals ze nu rondrijden, vertrouwen ze er allemaal op dat ze de beste sprint hebben. Want het blijft nog verdacht rustig. En we horen al, en hun weten dat ook, er zitten toch wat, wat bochten en rotondes in. Waardoor je snel uit zicht bent. En een voordeel is, ja, dat weten de meeste luisteraars misschien niet... als je wegrijdt en je bent de eerste die demereert. dan zijn alle, alle fotografen, de camera's, iedereen wil dat moment hebben... en dan kun je toch een beetje misbruik van maken om op die motors te rijden. Nou ja. zeg, en dat peloton daarachter, waarom gebeurt daar vandaag niks? Nou ja, er is geen eer aan te behalen. Dus, hè, voor de etappezege hoef je niet te gaan, dus daar is niks aan te winnen. Dus je rijdt in principe als je demereert voor een zesde plek. Nou ja, dat... Ja, in principe wordt dat niet gedaan. Ik denk dat ze straks wel proberen, want een zesde plek voor een aantal kleinere ploegen. relatief kleinere ploegen is misschien best wel leuk. Maar uh, voor de klasse mensrenners is vandaag niks te winnen. Sky rijdt op kop en al zou er iemand belangrijk gaan wat absoluut niet zal gebeuren. Ja, dan springen ze gelijk op het wiel. Dus uh, het zou een relatieve rustdag. En, en ja, is dat ook belangrijk na zo'n dag van gisteren? Ja, je moet alle rust pakken die je mee kunt pakken. Dus als het, als het rustig is, dan moet, je dat, uh, dan moet je dat zeker doen. En dan kun je, kun je een dagje goed eten en goed drinken. En dan proberen morgen maar iets te doen. Als je met vijf zit, Bart, waar moet je nu eigenlijk zitten? Midden in het groepje? Het liefst zo, we naderen nu echt dat slot, dat je gaat loeren en kijken. Of is helemaal het achterste wiel het lekkerste? Het Achterin is natuurlijk lekker. Je bent met vijf man, dus gaat de, gaat de eerste van kop af. Dan heb je nog de ruimte om er naartoe te springen. En ja, zit jij op kop en ze gaan? We gaan kijken. Want we hebben beloofd, als er wat gebeurt, dan gaan we meteen weer naar jou toe, Rio. Nog vier kilometer en dan zijn we er aan de finish. En de eerste man die het heel even probeerde was Egoy Martinez. Maar hij krijgt geen ruimte en nu is het bijna een surplus. Nou, ze kunnen tien minuten stil blijven staan als ze dat willen daar vooraan. Want het peloton rijdt op tien minuten en zeven seconden. En we zijn aangekomen in dat lastige stukje van die finale. Het is bochtig, het gaat een beetje bergop. Nou, een beetje. Het gaat aardig bergop, Sebas. Het is uh, lastig hoor, deze finale. Kieselowski rijdt aan de rechterkant van de weg. Kijk. Naar links kijkt hij het gezicht dus van uh, Martinez, Miller, Perrault. En in de laatste wiel uh, Gortier, die een beetje van links naar rechts over de weg ging. Bijna met z'n vijven nu naast elkaar. Een van de vijf weet al dat hij terug moet naar het podium straks. Kieselowski, omdat hij gisteren mee zat en vandaag weer in de ontsnapping is, is hij de strijdlustigste renner. Maar dat is een troostprijs. Het gaat om de hoofdprijs van de dag om de hier in Anonne. er weer eentje gaat en hij krijgt meteen die perro achter zich aan. Maar dan sluit ook Miller weer aan en Martinez. En natuurlijk ook Gauthier, zodat ze alle vijf toch bij elkaar zitten. Nu wordt het even draaien en keren daar in de straten van Anonet. Het wordt lastig voor die renners en het gaat weer omhoog. Alle vijf weer bij elkaar. Het peloton tot op 9,56. Maar deze mannen hebben nog 3,3 kilometer te rijden. Nou, nou, nou. Wat uh, is het maar goed dat deze met z'n vijf hier aankomen en dat het geen massasprint is geworden vandaag. Wat ook was de aanloop echt heel gevaarlijk geweest, nog altijd bij elkaar, Miller op kop, kijkt achterom, kijkt in het gezicht van de mountainbiker Perrault, de oud mountainbiker Perrault, dan uh, zit Egor Martinez daar, Kieseloski in voorlaatste positie, Gauthier lijkt aan het pokeren, de kleine Gauthier, de kleinste van het stel, in laatste positie, nog altijd geen aanval, bijna onder het spandoek van de drie kilometer. Nog drie kilometer en ze gaan van links naar rechts op de weg. En nog steeds David Miller daar op kop van het uh, groepje. En uh, die rijdt nu ineens achter Kieselowski aan. maar die komt uh, buitenlangs uh, gereden. Kieselowski die het weer gaat uh, proberen. Goede renner hoor. Goed gereden dit jaar. In etappenkoersen, maar uh, twee kleine zegers in totaal maar in zijn carrière geboekt. Het zou mooi zijn als hij nou eens een keer zijn eerste echte grote overwinning kan gaan boeken. Maar voorlopig heeft hij die mannen allemaal nog eens in de wiel. Hij deed het uh, slim hoor. Op het moment dat Miller naar links stuurde ging hij gewoon rechtdoor. En nu gaat Pirro. Nu gaat Jean-Christophe Pirro. Als we een rotonde weer oprijden, zet Pirro aan. Weer is het Miller die meegaat. En dan moet Martinez eventjes uh, uh, om Kieselowski. En Kizalovski die het even moeilijk heeft en Gourtier, die het eventjes moeilijk heeft... En en uh, Miller die maakt nu de sprong, waagt de sprong naar Pirot. Pirot aan de leiding, Miller daarachter over een drempel. En die twee hebben een gaatje van zo'n 15 meter naar hun voormalige drie medevluchters. Pirot en Miller. En Gauthier gaat nu proberen om er naartoe te springen. lijkt erop alsof het nog maar om twee man gaat. Om David Miller en uh, Perrault. Uh, Perrault, de man die vorig jaar gewoon negende werd in de Tour de France. Is zijn allereerste Tour de France. Sebastian zei het net al, een ex-mountainbiker. En op zijn oude dag, want ook hij is 35 jaar net als David Miller. Het zijn de oudjes die het vandaag doen. Komt hij dan toch nog weer in kansrijke positie hier in deze toer-etappe? Vorig jaar dus negende. Maar hij zou het zo graag willen, deze Jean-Christophe Perrault. Een etappe-overwinning in de Tour. Maar Miller, ja, die is ook niet... Gek. Twee kilometer nog, twee kilometer en ze hebben 10 seconden op de achtervolgers waar Kieselowski nu gaat aan de rechterkant van de weg. Vrijwel gelijktijdig. Martinez aan de linkerzijde. Martinez steekt over. Gauche in derde positie. Hier valt het weer stil, Allemaal in het voordeel van Miller en Pirro. Steeds bergop. David Miller rijdt daar nog steeds op kop. Perrault daarachter. Dit jaar werd Perrault 7 in de ronde van Baskeland. Eén overwinning heeft hij slechts geboekt als Westrenner. Hij werd in 2009 nationaal kampioen tijdrijden. Dat is een discipline waar David Miller ook heel goed in is. Ja, Ze zouden er wat aan hebben als ze echt tempo moesten rijden. Maar ze hoeven geen tempo te rijden. Want die drie erachter, Sebasti, lijken geklopt. Daar wordt er, uh, gekeken naar elkaar. Ik zie een uh, bord. 50 km per uur. Pas op. bocht naar links. Zo'n verkeersbord. Geeft mij mooi de gelegenheid om te timer met en Miller. Zijn langs gaan nu die scherpe bocht in de drie achtervolgers zijn bijna bij het bord. Zijn ze nu 12 seconden in het voordeel van Miller en Perro. Bijna bij de boven van de laatste kilometer. Die twee. Perrault wordt op kop gedrongen door David Miller. De sluwe Vos. Ik zei het al, ze zijn even oud. Maar ik denk dat Miller toch heel wat meer ervaring heeft op de weg. Wat ik al zei: drie etappes gewonnen in de toer. Drie etappes in de ronde van Spanje. Eén in de ronde van Italië. Hij moet het hier toch kunnen afmaken. Maar nu rijdt hij op kop, Sebas. En de andere drie komen dichterbij hoor. Het is uh, negen seconden bij het onderdoorgaan van die uh, uh, rode pijl. Ze zien ze rijden. Perrault en Miller kijken naar elkaar. Martinez sleurt aan kop. Kieselowski daarachter. En... En dan die kleine de laatste wiel. Verschil wordt kleiner en kleiner en kleiner, Gio. Ze moeten niet uh, te lang naar elkaar kijken, die Perrault en David Miller. Ze moeten zeker niet stilvallen, maar ze zitten dus inmiddels al in die laatste kilometer. Dan gaan ze weer een bocht naar rechts door. Ja, we hebben vanmorgen dat stukje gereden. Komt er zometeen nog een rotonde waar ze overheen moeten. En dan wordt het sprinten geblazen. Het zal niet een al te lange sprint worden, We hadden ze ook niet op gerekend vandaan. Het is David Miller daar vooraan met Perrault in zijn wiel. Komen die anderen er nog aan, Sebas? Die komen er denk ik niet meer aan, hoor. Gaan nu die rotonde tonden over. En ik heb het idee dat uh, Miller en Perrault weer in gang schieten. Kortje probeert het nog, maar ik denk niet meer dat het lukt, Gio. Het gaatje is niet groot, hoor. Ze spelen bluffpoker. Maar Miller kan dat natuurlijk heel goed. Hij rijdt overigens op koppen. Perrault rijdt erachter. Dan die drie man die ook alleen maar naar elkaar kijken. En dan zou ik toch dus zeggen, van jongens, schade gewoon voor alles of niets. Probeer het gewoon en daar gaat Perro. Perrault. Perrault is de man die aanzet. David Miller countert meteen. Blijft er gewoon naast rijden. Zorg ervoor dat Perrault niet voor hem kan komen. En dat is het David Miller die daar op de finish afgaat. En David Miller hij weg? Hij gaat weg naar zijn vierde toeretappe. Gaat hij weg? Jawel! Hij gaat de weg naar zijn vierde etappe David Miller wint de koers voor Jean-Christophe Perrault. En dan komt Martinez als derde over de streep voor Gauthier. En dan hebben we de laatste man, Kieselowski. Vijf man over de finish. David Miller, hij maakt het af. Hij is de koelbloedigste van allen. Op zijn 35-jarige leeftijd doet hij het gewoon weer. Pakt hij weer een toer etappe Zijn vierde. Het is een grote man. Hij is teruggekomen naar die dopingsroosting Maar hij doet het gewoon weer. David Miller wint de etappe. Naar nou, Bart Voskamp, heb je zitten genieten van die laatste honderden meters? Ja, dan uh, wordt het echt spannend. Hè? Kijk, ze zit eerst met vijf man en dan ja, denk je van wie is de sterkste. Dat kunnen wij heel moeilijk inschatten als ze naar de finish rijden. Maar dan wordt er op het laatste klimmetje gedemreerd. Blijven de twee sterkste over. En, uh, nou goed, uh, we, we dachten al dat Miller zou winnen, maar het is, to, het is toch knap. Je moet het maar doen en de zenuwslopen, het laatste stukje. Wie gaat als eerste aan? Wie durft te wachten? En dan ja, het is gewoon een man-tegen-man gevecht waar, waar Miller uh, het beste uitkomt. Het is na zo'n enorme rit, want we moeten niet vergeten 226 kilometer vandaag. Um, je moet uh, de, uh, Vaak als commentatoren denken we: je had dit, je had dat. Maar je benen zijn die het beste. Voel je die als beste? Geven die als beste aan wat je nog kan eigenlijk? Waar voel je dat het meest? Ja, in je kan... hoofd of in je benen? Uh, ja, je benen, je benen geven natuurlijk uh, een signaal. En dat, dat, daar moet je wat mee doen. Maar uh, vergeet niet, deze renners die hebben natuurlijk de hele dag voorop gereden. En vooral in de beginfase hebben ze ontzettend hard moeten rijden... om dat tweede groepje voor te blijven met, uh, met Sagan. Dat is gelukt. En dan vervolgens moet je nog even 100, uh, 150 kilometer overbruggen met vijf man. Ja, na een rit van gisteren. Dus dat speelt allemaal mee. En Miller heeft blijkbaar de rit van gisteren ook goed verteerd. Want die, je ziet dat hij over heeft. Ja, en hij is 35, hè. Gio zei het al. Veel, we, hebben, we zien dat veel jonge renners winnen... Maar... Ook veel ouderen deze tour? Ja, de blijkbaar doen de oudjes, het, de oudjes het nog goed. De ervaring speelt natuurlijk mee. En, en in de grote rondes met veel kilometers. Ja, ik bedoel, dan kun je op, op latere leeftijd. ben je vaak net even wat taaier. En, Zie je en... dat altijd bij de tour? Tweede helft nee, dertig, Nee, want gaat? we hebben natuurlijk Sagan met zijn 22 ook wel van voren gezien. Ja, en Roland maar, uh, is natuurlijk jong. Ja, Roland ook. Dus ik denk wel dat het een mix is. Maar in dit soort dingen... Kijk, in de finale moet je wel heel koelbloedig cool blijven. Je moet weten wanneer je wel en niet aan moet gaan. Je moet je lichaam goed kennen. Ja, en dat is natuurlijk op het lijf geschreven van een ouder iemand. En uh, iemand die zich verder in de Tour eigenlijk totaal niet heeft laten zien... dus duidelijk ook gekozen heeft... Daar en daar of daar, twee of drie momenten, dat is mijn dag. Dat doen dit soort mensen ook op deze leeftijd. Ja, dat is goed opgemerkt natuurlijk. Als je 35 bent, weet je wel wat je wel en niet kunt. En hij heeft in zijn jonge jaren wel geprobeerd een klassement te rijden. Maar ja, bergop komt hij tekort. Nou ja, dan kun je in een tweede groepje gaan rijden voor, voor plek 20. Of gewoon echt in de bus gaan zitten, goed eten en drinken. En denken van, morgen is mijn dag, dan ben ik, ben ik mee. En heb ik een finale over. Nou, dat is in dit geval gebeurd. De Fransen hebben nu een tweede plek. Hè? Dat was wat geweest. Want die Fransen die doen, doen het goed dit jaar als die hadden gewonnen. Het waren jaren dat dat uh, niet zo was? Nee, wat dat betreft is dat nog een hoop voor ons Nederlanders. Bedoel. Misschien komt er bij ons ook nog wel wat glorie dagen aan. Die hebben ook een, een poos droog gestaan. En nu ja, reigen ze de successen aan elkaar. Dus wat dat betreft uh, gewoon vooruitkijken. kijken. En uh, ja, wie weet, de Fransen zitten in, in, uh, in, met een goede moraal. En het, het is ook aanstekelijk. Want je hebt natuurlijk uh, of ploeggenoten of landgenoten. En die zie je een etappen winnen. En dan denk je, ja, wat hij kan, kan ik ook.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 we gather everyone together for a day. And when we gathered our best bottoms our pairs, say, beautiful people, <laughs> then you'll never be alone, cause they'll always be someone with the same buttons.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 In 1969, het vonden we dit heel erg mooi in die tijd. Beautiful People van Melanie. Dan gaan we naar Gio Lippens. Gio, het peloton heeft het rustig aangedaan vandaag. De vijf, vijf koplopers zijn binnen, maar zijn ze inmiddels wel een beetje hard aan het fietsen? Jawel, tempo is omhoog gegaan, hè? want uh, ze zitten nu in de laatste kilometer. Ze zijn net uh, onder de boog uh, doorgereden. En dan moet het maar gaan gebeuren hier. En dan verwacht ik toch nog een uh, sprintje hoor. Ik zie dat uh, Matthew Goss, uh, dat ze die proberen naar voren te brengen met Peter Sagan in zijn wiel. Dat lijken me toch de twee voornaamste kanshebbers hier om de zesde plek achter. Miller, Pirro, Martinez, Gauthier en Kieselowski te pakken. Uh, de gele trui rijdt ook nog prominent uh, vooraan. Die wordt veilig binnengebracht, net als uh, Cadel Evans. Ja, gaat hij toch niet meesprinten? Hij neemt de linkerkant van de rotonde, Bradley Wiggins. Andere Brits. Hij kan dus ook blij zijn met die overwinning van Miller. En dan krijgen we het sprintje. En dan is het Gos die daar gelanceerd wordt door een van zijn ploegmaats. Dan moet hij zo meteen uit het wiel gaan komen. En het staat, gaat alleen nog maar om de zesde plek. Ik zeg het nog maar even. Maar het is wel een eresprintje. Het is wel een sprintje om de punten voor die groene trui. Gos nu samen met Peter Sagan. De twee overgeblevenen. Daar wordt Sagan bijna in de hekken gereden. Nou kan niet dat hij in de hekken wordt gereden. Maar hij wordt wel gehinderd door Matthew Gos. Het was was midden op de weg, hij kon niet in de hekken gereden, maar Gos maakte een zwieper naar links, nam bijna Sagan mee. We hebben het al vaker gezien bij Peter Sagan, die heeft een geweldige reactievermogen. Die kan ongelooflijk goed op de fiets blijven zitten als het gevaarlijk wordt. Maar dit deed hij in ieder geval knap, maar hij verliest wel het sprintje van Matthew Gos. Ik denk dat Gos een, uh, een straf krijgt hier hoor, want dit kon niet, dit was absoluut een kwak in de richting van Peter Sagan. Terecht boos. We gaan het allemaal voor u navragen zo en kijken wat er gebeurt daar met de jury. Komt we allemaal op terug na het nieuwsblok van vijf uur. Miller wint dus de etappe in een groepje van vijf met een 7,5 tot 8 minuten voorsprong op het peloton met alle grote mensen, klasse mens, mensen bij elkaar.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 Dit is Radio 1.